Jongerenwerk Mainframe organiseert activiteiten die gericht zijn op ontmoeting, ontplooiing en activering van jongeren in hun vrije tijd. Dat wil zeggen buiten school, buiten het gezin en buiten het werk. Je kunt denken aan sport en spel, muziek en creativiteit. Open inloop, maar ook educatief en pedagogisch. Het jongerencentrum Mainframe is de vaste uitvalsbasis voor deze activiteiten. Kom langs op de Sint-Janstraat of bel met 013-530-0874. Kijk op de website mainframe101.nl Mijn naam is Jeroen Geert. En mijn naam is Maarten van Hout. En wij, en wij presenteren het jonge het programma, programma van de lokale op Goorlen. Log in is iedere woensdagavond van 7 tot 9 te beluisteren. Maar ook te zien via zigo kanaal 44. Je hoort veel nieuwe muziek. Kan in plaats aanvragen. We spelen het leukste spelletje van de radio, Flamingo Bingo. Ik zie ze vliegen. En daarnaast hebben we jou misschien wel in de bezorgservice. En maak je kans op prijzen, mensen. Prijzen! Voor meer info ga je naar www.lokaleomroepgoorden.nl Elke week hebben we een vuilniszak vol met plastic, blik en pak. En het kan alleen gerecycled worden... als. Dat is goed voor het milieu. Het wordt namelijk verwerkt in nieuwe producten die u weer kunt gebruiken. We maken er nieuwe plastic flussen van. Maar ook vlieskleding. Plastic tasjes, dvd-hoesjes. En dashboards voor in de auto. Gooi het dus in de goede bak. Ons plastic blik en pak heeft waarde. Houdt u het ook apart?